Drie uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grütke. Danko van Buren haalt al bijna 25 jaar lang jongeren uit de drugsbendes van Rio de Janeiro... met onder meer een voetbalschool. En hij brengt ze soms ook bij Nederlandse clubs onder. Is de onrust en teleurstelling over het proefverlof van Volkert van der G... te wijten aan het geschonden rechtsgevoel? Zometeen ethicus Theo Boer. Juist yes, het NOS Journaal met Mark Visser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 Bij de mishandeling waren acht jongeren betrokken. Vier verdachten worden niet vervolgd... omdat ze volgens het OM geen actieve rol... bij de mishandeling hebben gespeeld. Eén verdachte werd vrijgesproken... omdat de rechter vond dat hij nauwelijks had meegedaan. Een ander kreeg twee maanden cel opgelegd... wegens openlijke geweldpleging. Overdachte Brent L. komt uit België... maar het OM eiste dat hij werd uitgeleverd aan Nederland.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 Paus Franciscus is gekozen tot persoon van het jaar door het Amerikaanse tijdschrift Time. De leider van de Rooms-Katholieke Kerk is gekozen omdat hij de nadruk legt op compassie. Volgens Time is hij de nieuwe stem van het geweten. Dat is opmerkelijk, omdat de paus pas dit jaar is aangetreden, zegt een woordvoerder van Time op de website van het tijdschrift. Hij heeft echt een gesprek gevoegd over een gesprek die globaal is... met meer gevoegd op de poverheid en de boer... met meer gevoegd op de igualiteit van de Dit zijn gesprekken die we als een nation hebben... die we globaal hebben, maar zonder een internationale figuur. om over hen te proberen. De poep heeft zich in de positie om dat figuur. te zijn. Aldus een woordvoerder dus op de website van Time. De te invloegwijk magazine verkoos de paus bovenklokkenlader Edward Snowden de Syrische president Assad en homo Edith Windsor. Het weer, volop zon en maximaal 7 graden. Vannacht is de kans op mist klein. En verder gaat het opnieuw licht vriezen, vooral in het binnenland. Morgen overdag en vrijdag blijft het droog met opnieuw flink wat zon. ANWB verkeersinformatie, Donzo Hoka. Hier is op de A1 richting Amsterdam. Daar staat bij knoopend diemen drie kilometer... Staat een auto met pech die blokkeert daar één rijstrook. De A2 Eindhoven naar Maastricht staat door een ongeluk... tussen Meersen en Maastricht, 3 kilometer. En op de N44 was naar richting Den Haag. Er staat een vrachtwagen stil. Daardoor zaten 3 kilometer file tussen naar Centrum en naar Kerkenhout. En nog even waarschuwen, want in het midden-oosten en zuidoosten van het land... komen af en toe misbanken voor. Zometeen, dit is de dag, Nanko van Buren, die al 25 jaar jongeren uit drugsbendes in de sloppenwijken van Brazilië haalt.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 of bel 070 302 4747. Schoon keuken uitverkoop bij Kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl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 Eo. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutteke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag in de favela's van Rio de Janeiro. Kennen ze hem als Pai Trouw, Nanko van Buren. Hij haalt al 25 jaar lang jongeren uit de drugsbendes in de Sloppenwijken. Met onder meer een voetbalschool. In en Ja. Theo Boer over de teleurstelling in de rechtsstaat... door het proefverlof van Volkert van der Graaf. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Kruijn-Peter Hesselink. En uw mening horen we graag via Twitter. U doet dat veel vandaag. Hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. O, van Buren doet er alles aan om jongeren uit de favelas in Rio de Janeiro een toekomst te bieden, zodat ze in ieder geval ouder kunnen worden dan de 21 jaar. Dat is nu ongeveer de gemiddelde leeftijd. En de waardering voor uw werk is groot. U kreeg onder meer de Desmond Tutu Reconciliation Award. Wat is dat voor prijs? Uh, dat is een prijs die toegekend wordt aan mensen die proberen om vrede te stichten, omdat mensen weer met elkaar overweg kunnen. En het was met name gericht op de uh, strijd tussen de verschillende kartels en Rio de Janeiro om de jongeren in te laten zien van dat de andere kant ook uh, voor vrede wil en niet alleen maar schietpartijen. Nee. Een andere Zuid-Afrikaan die gisteren ook uitgebreidheid decht had, was Nelson Mandela en hij had ook wel uitspraken over sport. Sport heeft de om de wereld veranderen. Het heeft de om inspireren. Nanko emigreert in 1987 naar Brazilië... en trekt zich direct het lot van de mensen in de favelas in Rio aan. De kans is, drie keer per week zijn er vuurgevechten in die wijk. Ik kan daar niet veiligheid bieden voor geen enkele mensen die daar komt. Hij richt stichting Ibis op, om de sloppenwijken leefbaar te maken. We gebruiken sport heel veel om zelfs om tot educatie te komen. Ik denk dat je als Nanko dit niet zou doen... dat er echt wel honderdduizenden meer problemen waren dan nu. Nelson Mandela, die heeft u ook ontmoeten... kort voor het WK Voetbal in Zuid-Afrika. Ja, ik heb ontmoet Zuid-Afrika... Ja. een van de meiden bij ons... uit uh, een van de vervellers... die heeft er een heel lang voor gestreden... dat de schietpartijen... tussen de bendes en de politie moesten ophouden. En met name op de tijdstippen... dat de, de school in en uit ging. Nou, die heeft de... Children's Peace Prize ontvangen... En, uh, uit handen van Desmond Tutu. En we zijn... In 2008 zijn we in Johannesburg geweest. En daar hebben we een hele aantal van de officiële Nobelprijswinnaars ontmoet. Ja. En daarmee gediscussieerd. Ze ja, sch ja. schieten mag, maar niet tijdens schooltijd. Uh, om mee te beginnen. Liever ja. helemaal niet waarschijnlijk. Nee. Al 25 jaar werkt u daar. In, in, in, in ja, de sloppenwijken. Mensen aan het sporten krijgen. Dat is de bedoeling. Voetbalschool. Is dat het idee van als mensen gaan sporten gaan ze niet meer schieten? Of wat is de gedachte daarachter? Nee, sport is gewoon veel meer een middel. Met sport kun je bruggen bouwen naar onderwijs. Met sport kun je ook nog aantrekkingskracht op de jochies... die daar met Kolovnikovs en zo rondrennen, uitoefenen. En wat wij dus proberen is uh, ze mee te laten doen... maar dan ook, net als de grote coach... altijd de jongeren om een kringetje om zich heen zet, gewoon met de jongeren te praten. Want weet je waarmee je bezig bent? Weet je wat je toekomst is? En als je niet uitstapt, ja, dan ga je rechtstreeks richting het kerkel voordat je 21 bent. Ja, want dat is de gemiddelde leeftijd. Van de soldaten die erin blijven... daar haalt 82 procent gewoon de 21 niet. Nee, dat is wel een hele tragische leeftijd. En lukt dat? Want is het mogelijk om jongeren... als ze in zo'n omgeving wonen en opgroeien... en misschien ook wel altijd blijven wonen... om ze dan los te maken van die criminaliteit? Ja, we hebben een programma... dat heet de soldados als Noenke Muis. Nooit meer soldaten. En in dat programma hebben we op dit moment... Ruim 4.500 jochies en meisjes zitten die vroeger dus uh, als soldaat... Uh, zwaar bewapend voor de drugsmafia vochten. En die echt als wij, soldaat? Niet als alleen zo, maar pakketjes heen en weer brengen, maar echt vechten? Echt als soldaat. Gewoon, ja, ja. Als wij het over soldaten hebben, hebben we het over jongens die rondlopen... met uh, automatische wapens. En daarbij is Kolosnikov, dat is een van de kleinste wapens op het ogenblik. Het is echt een wapenwetloop tussen de bendes en de politie en het leger en Rio de Janeiro om te kijken van hoe je elkaar uh, onder controle krijgt. Ja, ja. En, en die jongeren die komen dan in dat programma bij u. Wat, wat kunt u ze dan bieden zodat ze eruit blijven? Uh, wij hebben veel onderdelen in het programma. Het eerste onderdeel is traumaverwerking. Uh, want de jongens zeggen altijd van als we op missie zijn dan moeten we schieten, dan moeten we dit, dan moeten we dat. En dus ook als de baas zegt van... die is niet helemaal te vertrouwen, schiet hem kogel door zijn hoofd, doen. En als ze er dus uiteindelijk uit zijn... dan beseffen ze wat ze gedaan hebben. Dus om te leren omgaan met je verleden... daar hebben we een heel uitgebreid trauma verwerkingsproject. En als ze daar doorheen zijn... dan gaan ze of richting onderwijs... Weer of mm -hmm. richting uh, beroepsopleidingen. En we bemiddelen heel vaak naar de arbeidsmarkt. Ja. Hoe komen ze bij u terecht? Melden ze zichzelf aan of worden ze gedwongen? Nee, we hebben een heel aantal. Uh, ja, dat lijken een soort street corner workers, maar dan de street corner workers die op de drugsmafiaplekken uh, rondhangen. Wat en... een gevaarlijk werk lijkt? Het is, het is eigenlijk geen gevaarlijk werk. Als je. Uh, ze hebben heel veel wapens, maar die wapens worden uitsluitend gebruikt... als er een aanval van de politie verwacht wordt. En dan is het gewoon echt spervuur. En u bent u ook zo... nooit in gevaar geweest dan? Ik, nee, eigenlijk niet in gevaar. Ja, ik heb wel eens een keer dat ik dacht van... nou moet ik even zorgen dat ik achter een muurtje kom. Nee. Maar het wordt niet op mij geschoten. Dus nee. Ja, nee. Nee, de vraag was, hoe komen ze bij u terecht? Ze worden bij u aangebracht? Als nee, wij, wij proberen ze op de plekken waar ze werken proberen we ze te werven. Uh, te werven. En daarom hebben we ook wel activiteiten in, in die wijken. Zoals voetbalschooltjes, percussiegroep. Want dan zie je toch dat ze daar ook nog wel een beetje aan getrokken mm. wordt. En dan zeg je van, wil je mee voetballen? Ja, ja, graag. Ja, maar, ja. maar met zo'n Kolovnikovs op je rug is het een beetje een handig voetbal. ja. En daarom zie je zo nu en dan bij ons achter het doel... een wapen of twintig liggen. Oh, ja? En dan zijn ze gewoon mee aan het voetballen. Zo. En dan kun je het verschil tussen... Nee, Soldado's en andere kinderen uit de wijk kun je niet eens zien. En Soms lukt het ook om uh, de talenten door te schuiven naar grote clubs. PSV heeft bijvoorbeeld ook uh, een speler gehad, Jonathan Reis. Maar vaak gaat het toch ook weer niet goed met die jongens, hè? Nee, wat natuurlijk uh, heel hard nodig is... dat die jongeren een begeleiding krijgen als ze bij een voetbalclub komen... veel te veel geld om handen uh, krijgen en, en dergelijke. En ook wat gebeurt er als iemand... Uh, heimwee krijgt. We hebben daar een heel apart woord voor in uh, Brazilië. Dat heet Saudade. Ja. Nou, dat is iets wat iedereen in Brazilië weet wat dat betekent. En als je opeens, of in Nederland, of in Duitsland... of waar dan ook zit... dan krijg je Saudade naar, uh, naar de vervellen, waar ja. je vandaan komt. Ondanks het feit dat het daar niet altijd leuk was? Ondanks het feit dat het arm en dergelijke was... maar de vervellen is wel zo... Dat de huizen zijn zo klein dat je vrijwel alles voor het huis op straat doet. En allemaal met z'n allen en gezellig. Nou, dan kom je in Eindhoven te wonen. Ja, dat is wel een beetje een overgang. Dan ja. kun je je buurman uh, nauwelijks zien of, uh, en er ook niet mee praten. Dus dat soort gevoel van heimwee, heimwee, heimwee te veel heimwee, dan, dan maar een biertje erdoor... of bij sommigen iets anders. En dan, ja, dan, gaat, het dan gaat het dus mis. Ja. De vraag is eigenlijk, kan je die sloppenwijk uit de jongens halen... zodat ze elders kunnen functioneren? Of is dat eigenlijk niet mogelijk? Uh, je moet niet de sloppenwijk uit uh, de mensen halen. Iedereen is op zich trots op waar hij vandaan komt. En die wil ook er wel over zeggen van... ik kom uit de sloppenwijk. Je moet trots zijn op wat je... Hoe je uit die situatie kan worden. Dat je eigen positie verbetert. Dat, dat is wel mogelijk, maar het moet goed begeleid worden. En het is in Brazilië nogal wat gemakkelijker te begeleiden dan bijvoorbeeld als. Uh, Plotseling in een hele andere omgeving, een heel ander, veel kouder land en dergelijke ja, zitten. Dan is het heel moeilijk. Ja. ja, Ik vraag me wel eens af, misschien met veel luisteraars, hoe dat nou, wat voor soort leven dat nou is in zo'n sloppenwijk en hoe dat zo gewelddadig komt. Ik weet heel toevallig uit sloppenwijken in, in Cairo, waar ik ooit een keer doorheen heb gelopen, dat ik daar hoorde dat daar dus bittere armoede is, maar vrijwel geen geweld. En de vraag is, in Brazilië staat er onbekend... Hè, dat er enorm veel geweld is, heel erg veel moord. Heeft dat één een aanwijs, een aanwijsbare oorzaak? De oorzaak ligt met name in de wapen en in de, de cocaïnehandel. Want zodra de politie er niet is of niet aanvalt... is er helemaal geen geweld in de sloppenwijken. Dan zijn het gewoon leuke, gezellige wijken. Maar... Als de politie dus probeert om een hele grote hoeveelheid cocaïne... uit een van de laboratoria en de vervelers weg te halen... ja, dan komt er een enorm spervuur. Nou, vroeger was dat met kleine wapens. En daarna hebben we een soort wapenwetloop gekregen. De politie is op een gegeven moment met een helikopter uit de lucht geschoten. Nou, toen kwamen de nieuwe Apache-helikopters om de wijken. Uh, is dat eh, ook een manier om te zeggen dat misschien de politie... of de wijze waarop de politie opereert... ook een deel van de schuld van, aan, aan deze situatie draagt? Uh, ik denk dat de situatie gewoon internationaal is. Zolang wij nog uh, mensen in uh, Europa en de Verenigde Staten hebben... die de afnemers van de cocaïne zijn en dat nog wapens geëxporteerd worden naar Rio de Janeiro... In de Rio de Janeiro die weer doorverkoopt naar Colombia... maar in Colombia hebben ze geen geld, maar kunnen ze wel betalen... Nee, maar concreet het optreden van de politie. U zegt, dan komt er een helikopter aan of de politie komt eraan... en dan schiet de hele wijk in de stress. Is het zo dat u ook zegt, die politie pakt dat verkeerd aan, ter plekke? Uh, de politie pakt het veel en veel te hard aan, uh, ook... Bij de zogenaamde pacificatie, dat is om de wijken wat veiliger te maken rondom de WK en de Olympische Spelen. Eh, daar worden wijken met enorm machtsvertoon bezet. En vervolgens krijgen we de zogenaamde vredespolitie, 3000 man, die dan bijna met geweer en aanslag door de. Uh, door de wijk loopt. Ja, en, dat helpt en dan verbaast men zich ook nog... dat de bevolking niet met ze praat. Nee. U gaat gewoon door met uw werk. Want Ik er is nog veel nog te doen door. zo te horen. Ja. Succes. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1... met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke. To succeed, young lovers, modern day, sweet talkers don't know what to say. They don't look good. They try if they could. They're alone and they're misunderstood. And it's been years since a person has felt this way. Yeah.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 Volkert van der Graaf mag binnenkort toch op proefverlof. Hij gaat pas met proefverlof als dat veilig mogelijk is. En die beslissing neem ik zelf. Ja, premier Rutte voelt zich er ongemakkelijk bij. Leven de een rechtsstaat. Ik ben geen dictator, ik kan niet een rechter terzijde schuiven. Ja, terwijl heel Nederland natuurlijk woest is en er niets van begrijpt dat de moordenaar van Fortuin uh, eerder vrijkomt en ook nog een keer met proefverlof gaat. Laten ze maar lekker vrij. Geef niks. De eerste die hem tegenkomt, knalt hem dan net zo maar doogloos af, zoals hij Pim ook aan heeft gedaan. Ja, De Tweede Kamer moet zich er volop mee. Gisteren uh, Geert Wilders en ook de regering. Uh, zowel staatssecretaris Fred Teve als de premier hebben zich erover uitgelaten. Dat is opmerkelijk denk ik, of niet? Ja, dat is opmerkelijk. Uh, de vraag is of dat helemaal verboden is. Maar in elk geval heb je natuurlijk in Nederland de scheiding der machten. En het is in heel in het algemeen een goede zaak wanneer er een rechter is... die niet door het zittende kabinet of door uh, een toevallige meerderheid... in de Tweede Kamer kan worden belet om zijn werk te doen. Waarbij je natuurlijk het teken van de rechter is altijd he, van justitie, ja, dat is vrouw justitie... Met een, met een blinddoek om, die weegt de belangen... en die heeft geen persoonlijke uh, voorkeuren. Nou, aan de andere kant kun je natuurlijk zeggen... De parlementsleden uh, en zeker natuurlijk ook de heer Wilders... maar ook anderen, ik denk ook de heer Teven... die hebben wel degelijk in het achterhoofd, het, de, de volkswoede... die er is over het feit dat natuurlijk Pim Fortuyn is vermoord. Voor ons gevoel is dat ook nog heel erg kort geleden. Ja. Hoewel Volkers van de Graaf inmiddels al wel twaalf jaar heeft gezeten... Um, maar hij heeft 18 jaar gekregen. En de regel is, 18 jaar is natuurlijk verschrikkelijk veel. Dat moet gezegd worden. In Nederland is dat veel, in Amerika is dat, uh, is dat niks. Maar in Nederland is het echt heel veel. En het is gebruikelijk dat als iemand het niet heel erg gek maakt... dat hij dan na twee derde van zijn straftijd ja. uh, in aanmerking komt voor, voor verlof. Maar over het algemeen zijn politici teruggehouden. In dit geval spreken ze zich uit. Maar dat komt misschien ook omdat het helemaal aan het eind van de... Uh, de, de, de rechtspraak is, zeg maar. Er is geen beroep meer mogelijk. Dan mag een politicus ook op zich laten weten wat hij ervan vindt, toch? Ja, zeker. Onder de rechter is niet. Precies. Het is uh, op dit ogenblik zo dat er een commissie zich erover buigt, want die heeft natuurlijk wel uh, op zich rechtskracht en die, die heeft nu besloten ja. dat wat Teven heeft gezegd, namelijk van de G, die blijft nog eventjes in de cel zitten, die mag niet op proeflof. En die commissie heeft gezegd, dat gaat niet door. Hij gaat er wel uit. Hij moet er zelfs uit, want ja. anders kan hij niet uh, reintegreren. In samenleven. Dat is het einde verhaal, in ja. principe. Dan maar goed, het is inderdaad wel de vraag, wat, wat, wat staatssecretaris Teven heeft gedaan, die heeft gezegd ja, ik ben er niet voor dat Volkers van de Graaf wordt vrijgelaten, ik zeg maar voluit zijn naam, want volgens mij als iemand is veroordeeld, dan is die naam. Hè, zo. Ja, en bovendien kennen we hem ook allemaal, dat scheelt ook. Ja. Ik bedoel ja, je kan Van de G zeggen, maar dat denkt ja. iedereen Van de G. Ja, precies. Nee, maar het is natuurlijk een, uh, uh, het, het is duidelijk dat behalve dat meneer Teven zich misschien uh, druk maakt over de veiligheid van Volkers van de Graaf, is het natuurlijk toch ook zo dat hij zich waarschijnlijk ook wel heeft laten influisteren door mensen die zeggen, ik wil een voorlopig gewoon niet op straat tegenkomen. Ja. En de vraag is is dat goed? Moet een politicus die stem meewegen? Um, ik denk dat je politici geen spreekverbod mag geven. Zolang men zegt, dit is wat ik ervan vind. Dat het geeft misschien een, een emotionele functie. Maar aan de andere kant denk ik dat een rechter echt moet zeggen... ik besluit helemaal onafhankelijk uh, binnen de kaders van de, van, de, van de wet... en binnen de kaders van de rechtspraak besluit ik wat hier moet gebeuren. En dat denk ik dat heel belangrijk is. Het is natuurlijk wel van belang dat je misschien nog eens erover nadenkt... of bijvoorbeeld moorden die te maken hebben met politiek... of je die niet veel zwaarder zou ja. Want gisteren hadden we Martin Verduin aan de telefoon, de, de, de broer van uh, Pim. En die zei dat die hele raad voor de strafrechtstoepassing... die, die heeft, houdt helemaal geen rekening met het feit dat het een politieke moord is. Dat is een andere kwestie dan een gewone moord, zei hij. Ja, maar goed, daar heeft natuurlijk de, de, de rechter destijds al wel rekening mee gehouden. Dat, dat dit ook een aanslag was op de democratie. Dus vandaar ook die enorme zware strafmaat van 18 jaar. Uh, en ik weet niet of in dit geval de commissie daar rekening mee zou moeten houden. Maar kijk, het punt is natuurlijk. Uh, ik wil het niet opnemen voor volkst van de Graaf. Meestal als mensen zoiets zeggen, dan, dan doen ze dat dus juist. Maar toch, dat wil ik niet doen. Aan de andere kant, deze man is natuurlijk totaal aangeschoten wild. Hij heeft een junk-status, deze man. Ja, als hij ja? vrijgelaten wordt en vrijkomt, dan wordt hij vrij... waarschijnlijk vermomd. Ja, moet hij vermomd. En nou zijn er ook overal op straat zijn er foto's van hem te vinden. Dus ik weet inmiddels ook hoe, hoe die eruit ziet. En ik denk ook dat ik, dat ik verstijfd zou raken als ik hem tegen zou komen. Hij heeft denk ik de status van iemand als Anders Breivik. Mm. Uh, die, die, die, die, die Noorse massamoordenaar. Dus voor hem wacht er een heel vreselijk traject. Nou is het denk ik wel van belang. Ik, ik vermoed dat hij op een of ander moment... natuurlijk wel in, in, in college tour zal opduiken of, uh, of ergens bij Paul Witteman. Of misschien in dit programma. Maar op enig moment zal hij weer... een menselijk gezicht moeten krijgen. Of hij zal altijd bestaan als een soort non-persoon. Ja, hij heeft ook nooit... Althans, er wordt gezegd: ik kan het niet beoordelen. oprecht spijt betuigen. Nee, dat is dat aan het eind van de. Oprecht, de, van, ja. bij, de slecht, bij de rechtszaak heeft u het. geloof ik wel een keer gezegd. maar dat is nooit als oprecht ervaren. dat ik het zomaar zeg. Nee, dat is het. Speelt punt. dat nog een rol? Ja, dat speelt een hele belangrijke rol. Als hij zou zeggen: ik heb hier een grote fout gemaakt. jongens, het spijt me echt heel verschrikkelijk. Uh, dan zou dat anders zijn. dan wanneer die schoorvoetend dat zou. Uh, heeft gedaan. wat inderdaad de Volkskrant gisteren ook heeft gezegd. Wel nu, als het zo is dat hij spijt heeft betuigd. laat hij dat dan nog een keer doen. maar dan ja. zo dat we het allemaal gehoord hebben. Ja, ik denk dat hij daarmee alleen zijn, zijn, zijn carrière... en zijn leven nog een beetje kan redden. Wat is dat überhaupt mogelijk? Dat hij mensen gezegd zou krijgen. Stel hè, dat hij dat doet, dat spijt betuigen. Zullen er zullen toch altijd mensen zijn die zeggen... van hij had voor altijd in de gevangenis moeten zitten? Nee, die mensen zullen er zijn. Maar met heel veel dingen ben ik het in deze samenleving niet eens. Maar ja, met elkaar spreken we natuurlijk af... dat we dat dan toch respecteren. Maar dat respect, dat, uh, ik kan me toch voorstellen... dat ook voor mensen die zeggen... hij had echt levenslang moeten, he moeten hebben... en een levenslang met een hoofdletter... dat die mensen dan Toch zeggen ik, kan er beter mee leven als ik weet dat hij zegt: Jongens, het spijt me echt heel erg wat ik heb aangericht. Ik had dat niet moeten doen. Laten we wel wezen dat dat zal zijn kansen ook vergroten op sociale acceptatie. Martin Vertuin die wil de nacht voordat van de VG vrijkomt, van de Graaf vrijkomt, naar waken houden bij de gevangenis en hem als hij naar buiten loopt, en dan ga ik citeren: Het signaal geven dat zijn daad niet geaccepteerd wordt. Is dat een goed idee? Nou, ik, ik, uh, vind, ik kan het wel begrijpen van Martin Fortuyn... als je, als je, als je lieve broer is overleden. Ik zou, het, ik zou het serieus ook doen. Maar ik, ik weet niet of als Nederland daarheen moet he, moeten gaan... dat we mensen die een ernstige misdrijf hebben gepleegd... dat we die bij de gevangenis gaan op, opwachten. Dus ik vind dat een slecht idee. En het lijkt mij eigenlijk ook wel dat... Uh, volgens Van der Graaf voldoende begrepen heeft... dat heel Nederland hem echt als een paar... nou niet heel Nederland, maar heel veel mensen... de meeste mensen, denk ik, hem echt als een soort paria beschouwen. Ja. Dus wat zeg jij, het moet eigenlijk maar gewoon zo doorgaan als die raad nu heeft gezegd en uh, verder maar niet te veel meer over hebben? Eigenlijk is het feit dat wij hier natuurlijk al over praten voor zijn, voor zijn ka kansen in de maatschappij ook niet echt heel erg bevorderlijk. Maar ik zou zeggen inderdaad, wat er nu gaat gebeuren is dat hij min of meer incognito met een, met een, met een bril of een snor gaat, die, uh, gaat in de maatschappij en heel langzaam schoorvoetend gaat hij in de reïntegreren. En daar wens ik hem eerlijk ook wel weer alle, alle succes bij. Wij gaan naar onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Krijn-Peter Hesseling. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Goed. Het is getiteld... De, rapport, de rapportcijfers van ons geluk. Al spot ik luidkeels met Chinezen... of Anne Frank, ik geef mezelf een acht. Al blijft het op mijn Facebookpagina pijnlijk leeg... ik like mezelf wel uit het digitale graf. Hoeveel ik thuis ook jammer en vervloek... de smileys kleven aan mijn sufgetiepte vingers. Als ik de grond onder mijn voeten weg voel vallen... beloon ik mijn geluk juist met een negen. Maar als ik s'nachts weer in de loop van een geweer kijk... en elk moment weer als mijn laatste voelt... dan valt het me steeds zwaarder te geloven... in het geluk waarop mijn zelfbeeld stoelt. Dank je wel, peter We zetten je gedicht op de website Dit is de dag.nu. En daar kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. Wij zeggen hartelijk dank tegen Julia Samenwel, Jan-Jaap van der Wal... Rob Bijl, Emile de Jong, Nanko van Buren en Theo Boer. Zometeen op Radio 1, VPro. Geer Jochems, goedemiddag. Hallo Thijs. Hebben jullie leuke gasten. Uh, jazeker. Uh, Dimitris Pavlopoulos. En met hem gaan we praten over het feit dat de Grieken... dus voorlopig geen nieuwe lening van de scheldschieters krijgen. Weet je wel, dat zijn de Trojka, IMF, Europese Commissie... Europese Centrale Bank. Want de begroting van volgend jaar is met een pen geschreven. Er moeten nog veel meer bezuinigingen komen. Blabla, bla, bekende verhaal eigenlijk. Uh, dat is, en dat volk dat zit al enorm zwaar in de knel. Maar toch gaan er nog inspecteurs van die Trojka naar Athene. En dat zou een gunstig teken kunnen zijn voor de Grieken... die het zo zwaar hebben. We praten over de laatste ontwikkelingen en de ellende met de Griekse econoom. Ik zei het al, Dimitris Pavlopoulos. Dat zo in de villa. Dit is Radio 1. Het is half vier, juist Mark Visser met het NOS-journaal. VVD-kamerlid Matthijs Huizing, die vorige week opstapte... heeft een boete van 650 euro gekregen voor rijden onder invloed. En ook kreeg hij een voorwaardelijk rijverbod voor vier maanden opgelegd. Huizing stapte afgelopen vrijdag plotseling op. In eerste instantie wilde het Kamerlid en de VVD zelf ook niks zeggen over zijn vertrek. Een dag later bleek dat de VVD er was gesnapt voor rijden onder invloed. Journalisten Judith Spiegel en haar man Boudewijn Berensen... zijn geland op Schiphol en herenigd met hun familie. Over een half uur geeft de stel een persconferentie, ook te horen op deze zender. Spiegel en Berensen werden een half jaar geleden ontvoerd in Jemen. Gisteren werd bekend dat ze zaterdag zijn vrijgelaten. En dieven hebben gisteren tijdens de herdenkingsdienst van Nelson Mandela ingebroken... in het huis van anti-apartheidsicoon Desmond Tutu in Kaapstad. De 82-jarige bischop Tutu was op het moment van de inbraak in het stadion in Johannesburg... waar hij een toespraak hield. Wat er is meegenomen is niet bekendgemaakt. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB, naar John Sohoka op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar staat tussen Meersen en Maastricht 3 kilometer. En op de N44 Wassenaar richting Den Haag... staat tussen Wassenaar Centrum en Wassenaar Kerkenhout 3 kilometer. En nog even waarschuwen, want in het midden-oosten en zuidoosten van het land... komen enkele misbanken voor. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. In ons buitenlandpanel praten wij over twee Afrikaanse landen... waar de erfenis van Nelson Mandela niet echt omarmd wordt. De Centraal-Afrikaanse Republiek en Mali. Griekenland krijgt dit jaar geen nieuwe noodleding. IMF, de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie... zijn niet tevreden over de hervormingen en wantrouwende cijfers... van de Griekse begroting voor het komend jaar. Wij maken de stand van het land op met arbeidseconoom Dimitris... Pavlopoulos. En u hoort het al in het nieuws. Even na vier uur hebben we de persconferentie van Judith Spiegel... de journalist die met haar partner in Jemen gegijzeld werd in juni. Dit weekend kwamen ze vrij. Ze zijn nu net terug in Nederland. Om vier uur kunt u hen dus horen. En uw reacties zijn welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa vpro. Het Italiaanse parlement beslist vandaag... of zij nog vertrouwen heeft in de regering van Enrico Letta... Het was nodig omdat een fors deel van de regeringspartij van Berlusconi... naar de oppositie overstapte. Het wordt trouwens lastig voor die letta... want er is ook nog eens een massale protestbeweging op gang gekomen... tegen de belastingverhogingen van het kabinet. Correspondent Angelo van Schaik, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, hoe serieus is dat protest? Als je hier het ANP leest, dan is dat in verschillende steden opgekomen. Nou, ik heb voor mij een kaartje van het land. En dan lees ik voor Milano... Een, een demonstratie voor de regio Lombardije. In Vicenza, in Modena, in Padova, in Florence, in Rome, in Genoa, Napels, Palermo, Turijn. Oftewel, het hele land. Zo. Uh, ja, ja. Overal worden, worden uh, stations geblokkeerd, autowegen bezet. Uh, er zijn er ook uh, regelmatig uh, vechtpartijen tussen demonstranten en de politie. Uh, en vooral in Genoa en, en in Turijn... ...notabene was het, was het flink raak de afgelopen dagen. Mm het -hmm. moet goed georganiseerd zijn. Ja, dat, dat is het rare ervan. Uh, die indruk wekt dit dus niet. Oh. <laughs> het is een hele heterogene groep mensen. Ze noemen zich de Forconi, de vorken Een organisatie die eigenlijk al twee jaar geleden werd opgericht op, op Sicilië in Palermo. En die toen bestond voornamelijk uit vrachtwagenchauffeurs en boeren. En dat is nu nog steeds de kern van, van die hele organisatie... Uh, maar er zijn ja, heel veel ontevreden Italianen bijgekomen die nu massaal de straat op zijn gegaan. Omdat ze het niet meer uh, zien zitten. Omdat ze het echt nu een beetje zat zijn uh, met deze regering, met de vorige regering. En uh, vooral ook met Europa, met uh, ja, de, de, de hele austerity-politiek. En uh, bezuinigingen. Ja, de belastingverhoging, ja, bezuinigingen en de belastingen die dat met zich meebrengt. En uh, dat, ja, dat heeft een moment het gewoon... Het gewoon uh, daar zijn we net klaar mee, eigenlijk. zo zie je hoe het gek het kan lopen in Kiev, massale uh, demonstraties om bij Europa te mogen. En in Italië staan ze ineens voor ons een beetje uit het niets met z'n allen te knokken om o, tegen Europa eigenlijk. Nou ja, het is niet helemaal uh, uit het niets gekomen. Hè? Het is niet voor niks dat Gelo uh, zo'n grote partij is geworden in, in februari. Hmm. Dat heeft ook te maken met een anti-Europa-sentiment. Uh, Italianen zijn ervan overtuigd dat de reden dat Monti eerst en nu Letta uh, al die bezuinigingen doorvoert... ...dat dat vooral terug te voeren is op, uh, op Europa. Dat de schuld daar ligt. Dat Italië, uh, Italië moet eigenlijk weer zijn eigen munt in handen krijgen. Dat is ook wat Grillo zegt. Uh, dus de schuld ligt in Europa. Nou, dat, dat, dat sentiment dat, uh, dat bestaat al langer. En dat is nu uh, gecombineerd in deze, deze protestbeweging die van noord tot zuid... Het land is een Ja, en, en, en zou dat uh, zich nog verder uit, uit kunnen breiden? Ik bedoel, zou het echt uit de hand kunnen lopen? Wij zagen een, een berichtje en een filmpje. dat ik weet niet in welke stad. de ME uh, de helmen afzetten, de schilden wegwierp. en met de demonstranten mee ging doen. Ja, dat was in Turijn. Dat ah. was een. Uh, de, de, de, de politie. de ME'ers... die daar stonden. om de openbare orde te handhaven. deden op een gegeven moment hun helmen af. en gooiden inderdaad hun wapenstok weg. ...en uh, toonden zich, uh, ja, toonde zich uh, dat, ze, dat ze... Solidair. Ja, met, solidair, dankjewel. Ja. Solidair met, de, met demonstranten. Uh, sterker nog, er zijn zelfs foto's waarop demonstranten uh, een, een, een politieagent een kus geeft. Dus ik bedoel, er, er is wel wat aan de hand. Nou, ja. roept dan gelijk op te, dat de politieagenten op moeten houden... ...om deze corrupte politieke klasse uh, te beschermen. Maar ze moet aansluiten bij het volk, met een hoofdletter... En Berlusconi uh, heeft zich er ook al mee bemoeid. Die denkt, dit komt mij goed uit. En heeft vanmiddag om vijf uur uh, in, de zede, in de zetel van, van Forza Italia zijn partij... mensen van de Vorken uitgenodigd om bij hem op bezoek te komen. En te praten over hun uh, onvrede. Gaan die demonstraties, uh, Angelo, de debatten vandaag in de Kamer... over dat vertrouwen nog beïnvloeden? Uh, niets... Uh... Is uitgesloten. Ja, het is uitgesloten. <laughs> nou, het is niet uitgesloten. Ik heb vandaag wel gezien dat we bijvoorbeeld de, de, de, de grillini in de, in de Kamer... een uh, ja, stokpaardjes erbij halen. Dus eigenlijk is dat een debat wat sinds februari al aan de gang is. Uh, tutti a casa. Dat is ook wat alle uh, hooivorkmensen mensen roepen. Allemaal naar huis. Uh, dus in die zin is het niet een nieuw onderdeel van het debat geworden in de Tweede Kamer. Het is wel een uh, nieuw, nieuw onderdeel dat men nu ja, massaal de straat op gaat... En die onvrede die eigenlijk al heel lang broeide en die ik eigenlijk eerder verwacht had dat die zou ontploffen, die is nu wel, uh, ja, dat is nu aan de onderopvlakte gekomen. Ja. Zeg, wanneer is het uh, tot slot, dan, Angelo? Wanneer zijn de uh, stemmingen? Ja, die zijn nu bezig. Oh, die zijn nu bezig, oké. Okay. Die zijn dus... nu bezig en ik heb nog geen idee over de uitslag. Nee. Ze zijn uh, met de tweede ronde bezig en ze zijn bij uh, de D. En er zijn 600 mensen in die kamer, dus het kan nog wel even duren. Het is hoofdelijk dus, kennelijk. Maar je durft niet te gokken? Een gokje te wagen? Ja, ja dat kan. Nee, ik... Angelo? Van Schrik valt de telefoon uit zijn handen, nou, denk ik. Het was ook een eindhoud gesproken. Oh, je, oh je bent er nog wel. Oh, maar we hoorden jou niet meer. Ja. Of ik hoorden jullie nog wel. Of je een gokje nee, durft te wagen wat eruit gaat komen? Nou, er is al niet zoveel te gokken. Het is vooral een kwestie van, uh, uh, van rekenen. Uh, de PD als één partij samen met uh, de... Ja, het gedeelte van de Berlusconi's partij, wat wel bij de regering is gebleven, onder leiding van, van uh, Alfano, die hebben genoeg mensen om uh, Letta overeind te houden. Dus als iedereen gewoon compact stemt, dan uh, blijft de regering Letta gewoon bestaan. Oké, okay. Angelo van Schaik, dankjewel. We hadden het over de onvrede in Italië en de, op en de stemmingen over het vertrouwensdebat in het Italiaanse parlement. Dankjewel. Pst. Tijdens de verbouwing hebben mensen mijn zolder leeggehaald, mijn berging. Ik ben gaan werken en uiteindelijk toen ik s'avonds de berging opkwam om te kijken ja, hoe het gevorderd was, zag ik dat ze alleen eigenlijk de goede spullen hadden weggehaald. En de slechte spullen stonden er nog. En die goede spullen waren eigenlijk wel spullen waarvan je denkt, ja die heb ik al... 44 jaar met me meegezeuld. Dat waren brieven van mijn vader, uh, schelpen van reizen... Uh, liefdesbrieven van toen ik nog jong en beeldig was. Ja, waarom bewaai je dat? Om ooit misschien bij te dromen en te mijmeren, maar ja, helaas, meegenomen. Toen ging ik naar buiten en toen liep ik langs een... Uh, een krijtgetekend hart, rood, met daaronder de woorden bedankt. En toen moest ik eigenlijk wel lachen. Dat nu andere mensen heel erg blij zijn met mijn spullen. Ik laat het rusten. Dat was één minuut gemaakt door Stef Visjager. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metrop Metropolis Radio gaat deze week de wereld rond op zoek naar wat mensen doen in hun vrije tijd. Gisteren waren we in Servië waar mannen en vrouwen hun vrije uurtjes heel graag doorbrengen op de schietbaan. En vandaag Jemen waar Metropolis het vrij beperkte nachtleven in dook.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 En dat was een bijdrage van, jawel, Judith Spiegel. Zij maakte die voordat zij en haar partner in juni gegijzeld werden. Zoals u weet zijn ze dit weekend vrijgekomen. Ze zijn net weer terug in Nederland. En na vier uur kunt u hier op Radio 1 een persconferentie horen. En Metropolis Radio, overigens, is morgen in Spanje. De inspecteurs van de drie internationale geldschieters van Griekenland... zijn gisteren toch weer naar Athene afgereisd... om te kijken of het een beetje opschiet met de hervormingen. Ze zouden eigenlijk pas in januari gaan. Volgens de geldschieters, IMF, Europese Commissie en de Europese Centrale Bank... wordt de situatie in Griekenland in de begroting voor 2014... veel te zonnig voorgesteld. En ze weigeren daarom een nieuwe lening van 1 miljard euro. Eerst moeten er weer nieuwe bezuinigingen worden doorgevoerd. En intussen leidt een groot deel van de Griekse bevolking... We praten erover met Dimitris Pavlopoulos... socioloog bij de Vrije Universiteit. Meneer Pavlopoulos, goedemiddag. Goedemiddag. De trojka zou dus pas in januari op bezoek Oeh. komen. En dat ze nu toch eerder gaan, dat wordt uitgelegd... door hier en daar als een steun in de rug voor de Grieken. Ziet u dat ook zo? Ik zie dat als een mes in de rug van de Grieken. Een mes? Ja. Dat is niet zo. De doodsnoot, want... Ja, eh, bijna, bijna. Eh, ik, eh, ik zie niet dat het probleem is dat hervormingen niet, niet goed zijn uitgevoerd. Maar ik zie de hervormingen zelf eh, als de, de oorzaak van deze ellende. Dus la, laat ons kijken, wat eist de trojka op ja. dit moment... En, de Griekse, en, en wat gaat de Griekse regering uitvoeren als, als nieuwe bezuinigingsmaatregelen? Eh, Huisuitzettengen. Dus mensen... Eh, op dit moment... Eh, mensen mogen niet uitgezet... van hun woonhuis. Als ze schulden hebben. Door een hypotheek of eh, schulden aan de belastingdienst. Nou, per 1 januari... Eh, dat gaat je buren. Is dat een eis van de trojka? Ja, dat is een eis van de trojka. Eh, Wat schiet de trojka daarmee op? Wat haal je daarvoor geld mee binnen eigenlijk? Dat vraag ik me ook af. Dat vraag ik me ook af. Uh, maar da dat is één zo'n discutabele hervorming dus. Noemt u er nog een paar? Eh, nou, de, de trojka wil eh, dat er nog eh, 15.000 eh, ambtenaren eh, worden ontslagen in eh, 2014. En tot eind 2015 of 2016... de Grieks, de publieke sector moet eh, 150.000 ambtenaren minder hebben. Nou, eh, wat gaat dat opleveren? Een ellende omdat op dit moment, zoals de officiële uh, cijfers... geeft Griekenland niet, heel, niet veel ambtenaren. Uh, dus er zit ergens in het gemiddelde van de OESO-landen. En uh, dus dat gaat alleen een ellende veroorzaken. Omdat, waarom? Omdat Kijk, welke ambtenaren zijn ontslagen in 2013? Bijvoorbeeld een derde uh, van het ondersteunend personeel in universiteiten. Nou, dit betekent eigenlijk dat verschillende opleidingen en afdelingen. kunnen eh, kun gewoon niet door. Mm -hmm. uh, de uh, leraren in de Griekse WMBO uh, en MBO. dus hele specialisaties zijn afgeschaft. Leraren worden werkloos. En een groot aantal le leerlingen. kunnen gewoon geen opleiding volgen. Maar meneer Pavlopoulos, is het nu zo dat werkelijk uh, naar de letter dit geëist is... of is dit een invulling van de Griekse regering... die daarmee uh, Brussel als een soort excuus kunnen, kunnen gebruiken... van een veel breder uh, geuite eis? Ik kan me toch niet voorstellen dat ze zeggen... Uh, dat er vanuit Brussel wordt gezet, gezegd... je moet mensen hun huis uitzetten... en je moet specifiek die en die en die ambtenaren op straat zetten. Over de huisuitzendingen. dit is een eis, dit is een een eis van de trojka. En ik, ik vraag me af voor wie dan de trojka werkt. Omdat dit, dit gaat betekenen dat de, de huisprijzen gaan eh, flink dalen en dit gaat, de, dit gaat ook de Griekse banken raken mm -hmm. en de solvabiliteit van de Griekse banken. Dus dan nou, nou stel ik ook de vraag voor wie werkt de trojka. Hm. Er, zijn, er zijn informatie gepubliceerd in de pers dat de, de, de hypotheken van, van de Grieken die zijn verkocht aan internationale funds die nou. gespecialiseerd zijn uh, in die soort situaties. En ja. zij, gaan, zij gaan de winst maken. Maar ja, wat Tesla net al zei, je kunt die mensen op straat gooien... maar daarmee heb je je centen nog niet terug. Trou een andere eis van de trojka, ja. <laughs> uh, dat is dat, in, dat privatiseringsprogramma. Griekenland moet een hele hoop staatsbezittingen de deur uit doen... en daar zijn ze veel te traag mee, vindt de trojka. Wat zegt u daarvan? Eh, nou, ook collega's, eh, economen die gespecialiseerd zijn in, in, in privatisaties... en ook die geloven in privatisaties... die zeggen dat privatisaties moeten nooit onder druk moeten gebeuren. Dus daar, zo haal je weinig geld. Daalt prijs, ja precies. Ja, maar kijk, de praktijk is ook, is ook erger. Nou, kijk, ze willen de, de Griekse spoorwegen privatiseren. Nou... Uh, ik stel de vraag: waren de Engelse spoorwegen beter als uh, een staatsbedrijf of als je een geprivatiseerd bedrijf? Nou, de praktijk eh, laat zien dat met de privatisatie. De, eh, de spoorwegen die zijn duurder, die zijn minder veilig geworden en die zijn slechter, ook voor de reizigers. Nou, de reizigers, waarom waar moet je dan eh, eh, de, de spoorwegen privatiseren? Hm? Hm. Dus haal je geen winst, omdat dat, dat komt op een lage prijs. En de, de diensten verbeteren nauwelijks. Ja. Nu is het eigenlijk het gekke dat u eigenlijk op uw wenken bediend wordt... uit een rapport wat het IMF zelf gemaakt heeft. En er blijkt dat ze behoorlijk kritisch op zichzelf zijn bijvoorbeeld. Want ze zeggen dat ze de voorwaarden die ze hebben gesteld... waar we het net zo pas over hebben... dat die eigenlijk veel te zwaar zijn voor dat land. Griekenland eigenlijk had ook niet in aanmerking mogen komen voor steun. Uh, maar laten we het even bij dat eerste houden. Het IMF geeft toe dat ze eigenlijk onrealistische eisen... aan Griekenland opgelegd hebben. Wat is daar dan mee gebeurd? Helemaal niks. Dat, dat heeft eigenlijk te maken met de zogenoemde macroeconomic economic multiplier. Uh, en dat is, er is wel bewijs dat, uh, dat uh, de bezuinigingsmaatregelen... zijn gebaseerd op, op, op, op, op, op, op een, op een verkeerd model. Nou, uh, Jeroen Dijsselbloem is daarvoor gevraagd... en zijn antwoord was dat we volgen met interesse de wetenschappelijke discussie. Nou, dat is geen wetenschappelijke discussie. Door een fout in de multiplier eh, is 7, zijn 27% van de Grieken werkloos... is armoede flink toegenomen... en zijn duizenden families die er niet rond kunnen komen. Maar nou, dus... u zegt dus ze weten dat er een fout is gemaakt... maar ze keren niet op hun schreden terug. Precies. Hm. Hm. Uh, er kwamen ook, om het even te, laten we het even een beetje inzoomen... op, op, op de arbeidsmarkt dan nu in dit geval. Ja. Gewoon eens een voorbeeld, wat we deze week lazen in de krant... dat er uh, advertenties verschijnen in de Griekse kranten... waarin werk wordt aangeboden uh, met salaris in natura. Dat er gewoon al open en bloot wordt gezegd... jongens, we kunnen je niet betalen... maar je krijgt een, een warme maaltijd of een dak boven je hoofd... maar kom werken bij ons... Dat is wel echt ja. de teleurgang van een, van een gezonde arbeidsmarkt. Ja, eh, precies. Eh, op die, nou, behalve de, de, de, de, de hoge cijfers van werkloosheid... Eh, twee derde van jongeren eh, zitten zonder werk. En volgens mij die hebben geen kans om hun werk ooit in hun leven te vinden. Eh, ook van de mensen die al een werk hebben... Eh, er zijn heel veel... Heel veel die maandenlang, maandenlang onbetaald zijn. En ja, sommige bijvoorbeeld in, in supermarkten... Dus ze krijgen bonen in plaats van een salaris. Maar er zijn ook anderen die, die gewoon ja, zes, acht maanden uh, uh, zonder salaris zitten. Hm. En waar leven die mensen dan van? Worden ze opgevangen door familie, die ook niet veel zal hebben? Ehm... Um... Ja, uh, ja goede vraag. Goeie maar... vraag goeie, de, de, de, soms vraag ik me ook af. Maar Dat er zijn hele families uh, die overleven op de pensioen van één grootouder. Hmm. Uh, dus ze, de twee ouders zitten zonder werk. Als ze uh, in aanmerking komen voor een VW. De WW is 360 euro per maand. Dat krijg je voor één jaar. Dat is een flat rate. Dat krijg je voor één jaar. En dan niks. Dus er is, er is op dit moment helemaal geen bijstand. In Griekenland. En de enige die een beetje inkomen geeft. Is de, uh, is de grootouder. Mm -hmm. En nu eigenlijk. De trojka eist. Dat ook pensioenen. Uh, worden gekort. Omdat die te hoog zijn. Nou, hmm. We praten over pensioenen van eh, 1000 euro of 1200 euro. Hè? Maar nou, zet, je, wat, wat u beschrijft, hè, dat is een, een, een ellendige, visieuze cirkel waar je niet meer uit kan komen. Want nu kunnen wij gaan beginnen, Ger, hè, over de belastingen. Moet uh, de belastinginning, dan vraag je je af, ja, wie moet de belasting betalen als er geen geld is? Op die manier krijgt de staat ook niks meer binnen. Hoe, hoe, hoe staat het daarmee? Er zou een heel prachtig nieuw belastingstelsel opgebouwd gaan worden. Ja, maar de, de, de belastingstelsel van Griekenland, dat is regressief. Dus dit betekent dat hoe meer je verdient, hoe minder belasting je betaalt. Ah. Uh, en uh, Kijk, waarom? Moeten we zijn. Om, omdat... Uh, ja, de, de rijken gewoon kunnen makkelijk belastingen omzeilen. Ja. Maar nou. daar zouden ze wat aan doen. Hè? Een aantal jaar geleden is plechtig beloofd... we gaan a, corrupte politici aanpakken... en we gaan die 200 miljard euro... die rijke Grieken in het buitenland hebben gestald... om geen belasting te betalen, gaan we ook aanpakken. Is daar dan helemaal niks van terechtgekomen? Nou, uh, er zijn twee politici die uh, ja, de sigaar zijn geworden. Dus uh, een voormalige minister van Defensie... en een, een voormalige minister van Financiën, maar verder niks. En uh, een paar jaar geleden uh, is de zogenoemde Lagarde-list... Ja, uh, Lagarde ja. uh, naar de Griekse autoriteiten gegeven door de Franse autoriteiten. Dit is een lijst met mogelijke belastingontduikers, griekse belastingontduikers. Dus rijke mensen met veel geld in uh, HSBC, in, in Zwitserland. Nou, de enige persoon die vervolgt... Is voor de uh, uh, Lagarde-lijst, is de journalist die de Lagarde-lijst heeft gepubliceerd. Ja. Yeah. Gelukkig is hij en, vrijgesproken. Hij is vrijgesproken en volgens mij is er toen toch uiteindelijk wel... door het parlement uh, besloten om wel een parlementair onderzoek te gaan doen. Of een enquête. Ik weet niet of daar ooit iets van gekomen is... maar ik meen me te herinneren dat dat toen uiteindelijk wel besloten is. Ja, dat, dat, dat gaat door. Maar dat gaat eigenlijk niks opleveren... behalve de vervolging van één minister... en voormalige minister van Financiën, Papa Costadino. Ja, uh, meneer, meneer Pavlo Pluros... Uh, Even tot slot. Die gesprekken die er komen met de trojka de komende dagen. Verwacht u daar wat van? Uh, kijk, altijd is er een spelletje tussen de trojka en de Griekse regering. De hmm. Griekse regering heeft ingestemd met alle bezuinigingen uh, sinds 2012. En uh, om de bevolking te kunnen overtuigen... Uh, ze spelen een, een, een conflict met de trojka. Dus dat ze het niet mee eens zijn en dat ze uh, verzetten... nou, uiteindelijk... Uh, ze gaan met alles instemmen. Dus als dit beleid uh, blijft doorgevoerd... verwacht maar alleen maar meer ellende. Oké, okay. goed. Dimitris Pavlopoulos. Niet oké. Okay, het maar... is helemaal niet oké, okay, socioloog. Maar we hebben in elk geval een idee van de stand van zaken in Griekenland. En uh, het harde beleid van de Trojka. Heel hartelijk bedankt. Dank u, Dank u wel. We gaan naar uh, collega, ons collega Matthijs van der Wiel. Verslaggever, hij is op Schiphol. Waar uh, Judith Spiegel en haar partner, als het goed is... gaan beginnen aan hun persconferentie. Matthijs. Ja, die, die zijn net binnengekomen, een paar minuten voor vier... hier in uh, het zaaltje van het VIP-centrum... waar altijd de persconferenties worden gegeven. kwamen binnen via de witte deur, daar waar ook de tafel staat... waar ze zijn gaan zitten. Meteen werden ze omringd door fotografen en cameraploegen... om uh, die eerste beelden te maken van deze twee. Lachend kwamen ze binnen. Ik zag hen, althans uh, Boudewijn Beer, en ze zojuist uh, lachen... Uh, ja, Ik zie ze voor het eerst, dus ik kan niet zeggen... zien ze er vermoeid uit of, of wat, wat is de uitdrukking op hun gezichten. In ieder geval niks wijst erop als je ze zo ziet... dat ze bijna een half jaar lang daar in Jemen ontvoerd zijn geweest. Er worden nog wat foto's genomen. De bedoeling is uh, dat uh, uh, ze zo dadelijk om klokslag 4 uur gaan beginnen... met die persconferentie. Ze zitten daar klaar, nemen een slokje water, omhelzen elkaar... gaven elkaar een kus bij aankomst. Ze zijn eerder vandaag... Geland een paar uur geleden hier op school, op Schiphol. En voordat ze hier naar deze zaal toekwamen... Eh, hebben ze een, een familie getroffen hier op Schiphol. En dan is dit het moment dat ze ook de pers te woord zullen staan. Ja, eerst moeten al die fotografen nog weg. Veel microfoons op de tafel, Nederlandse pers. Iedereen is hier natuurlijk ook. Buitenlandse pers, BBC heb ik gezien, de Vlaamse radio en televisie. Ook hier aanwezig om het verhaal te horen over die ontvoering... die eh, zes maanden bijna geduurd heeft... Grote vraag is of ze ook echt de vragen zullen gaan beantwoorden die veel mensen hebben. Namelijk, hoe is die ontvoering in zijn werk gegaan? Hoe zijn ze ontvoerd? Hoe is dat geweest daar in die bijna zes maanden? Hoe zijn ze vrijgelaten? En vooral, hoe is het voor elkaar gekregen om ze vrij te laten? Is er los geld betaald? Nou, dat gebeurt meestal, maar het wordt eigenlijk altijd ontkend... Uh, de, de aanwijzingen vooralsnog zijn dat uh, ze op dat soort vragen niet veel antwoorden zullen geven. Aangezien ze ook vanochtend uh, vroeg in Sanaa in Jemen uh, uh, de pers te woord hebben gestaan. En ook zich daar niet hebben uitgelaten over, uh, over al deze aspecten. Wel over uh, de identiteit van de ontvoerders. Daar, daar zeiden ze niks over. Ze ontkenden zelf dat het Al-Qaeda was. Uh, Boudewijn Berendsen zei zelf daarover... als ze van Al-Qaeda waren, dan hebben ze dat heel erg goed weten te verstoppen. Wij hebben daar niks van gemerkt. En het antwoord van Judith Spiegel op die vraag was... het waren piraten. Ze noemden zichzelf woestijnpiraten. En uh, dat wijst dan op een ontvoering om geld... al niet om politieke redenen. Uh, wat dat betreft spreken de verhalen zich, uh, zich uh, elkaar wel tegen. Ook uh, de secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten... Thomas Bruning zei... het is geen politieke ontvoering geweest... Maar eh, dat is niet het verhaal van een antropologe en eh, Jemen-kenner... die vanochtend in de Volkskrant zei...